Spoedige start. Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij een treinongeluk raakten tientallen mensen gewond, zeggen reddingswerkers. Een trein zou tegen een vrachtwagen zijn gebotst... en daarna zijn ontspoord en een brand gevlogen. Het ongeluk gebeurde in de provincie Vrijstaat onder Johannesburg. In grote delen van het land ligt het openbaar vervoer plat. Veel regionale bussen en treinen rijden niet... omdat chauffeurs meer loon willen en een lagere werkdruk... Volgens vakbond FNV staakt ongeveer 85 van de werknemers. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de Achterhoek rijden de bussen wel... omdat chauffeurs daar niet onder de cao van het streekvervoer vallen. De staking duurt tot 11 uur vanavond. De storm gisteren heeft zo'n 10 miljoen euro aan schade veroorzaakt aan huizen en auto's. Dat schat het verbond van verzekeraars. De natte bodem zorgde ervoor dat bomen sneller ontwortelden door rukwinden... De brandweer is gisteren honderden keren uitgereden... voor omgevallen bomen of schade aan gevels of daken. En gemiddeld is de jaarlijkse stormschade zo'n 50 miljoen euro. Onderzoekers hebben twee grote lekken ontdekt in chips... die door vrijwel alle laptops, smartphones en computerservers worden gebruikt. En criminelen kunnen daardoor gegevens stelen zoals wachtwoorden en foto's. Of dat ook is gebeurd, is niet bekend... Een deel van de problemen kan worden opgelost, maar dan kunnen computers tot wel een derde trager worden. Het andere deel van het probleem kan alleen worden opgelost door de chip te vervangen. En Microsoft en Apple hebben voor hun computers inmiddels software-updates uitgebracht. Het weer nog veel bewolking en motregen. Vanavond gaat het harder regenen en aan de kust flink waaien. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgen wat zon en een enkele bui en in het weekend wordt het kouder, ongeveer 4 graden. Daarna gaat de temperatuur nog iets verder omlaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van files.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 De laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een fijne kerst en gelukkig nieuwjaar. All I do every night is think about you. All I do every night is think about you. Are we lost? Or is this love that I'm feeling? You burn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 ik heb vanmorgen, dacht ik, maar één ding. Ik vond gisteravond fijn. het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM Test TV op kanaal 45. 45. I'm feeling blue. I saw my ass before. I Just It's crazy Not feeling it Until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 and boot.